Drie uur. Dit is Radio 1. Renze Klamer en Jeroen Snel. Vrouwen kunnen onvruchtbaar worden als ze soja eten. Dat zegt Jurgen Sippen van het Academisch Medisch Centrum. zometeen bij ons te gast. En we richten de blik vanmiddag op opmerkelijke nieuwsfeiten... in de provincies Overijssel, Zeeland en Noord-Brabant. Maar nu eerst het NOS Journaal met Doran Megens. De hulpdiensten in Zeeland denken niet... dat er nog mensen levend uit het water worden gehaald... bij het scheepvaartongeluk in het kanaal door zuid beveland er werd een Belgisch motorbootje overvaren door een Duitse gastanker. De reddingsactie is gestaakt. Een vrouw is uit het water gehaald. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Goes overgebracht. Het is onduidelijk hoe het met haar gaat. Hoeveel mensen er aan boord van de motorboot waren is ook niet duidelijk. Eerder sprak de veiligheidsregio Zeeland van vier opvarenden. maar Dat werd later teruggenomen. De Zimbabwaanse president Mugabe heeft fel uitgehaald... naar zijn rivaal Tsangirai van de MDC-partij. In zijn eerste toespraak sinds de verkiezingen zei Mugabe... dat degenen die de verkiezingen hebben verloren... zelfmoord kunnen plegen als ze dat willen. Maar zelfs als ze sterven zullen de honden hun vlees nog niet lusten. Correspondent Ellis van Gelder duidelijk ...in deze speech dat Mugabe weet dat hij nu eigenlijk alle macht in handen heeft... Ja, ...dat de NBC hem toch weinig uh, kan maken... ...en uh, ja, dat hij dus gewoon weer door kan gaan met regeren over Zimbabwe. De presidents- en parlementsverkiezingen op 31 juli werden gewonnen door Mugabe en zijn partij ZANU-PF. Oppositieleider en huidige premier Tswangirai vecht de uitslag aan en zegt dat er is gefraudeerd. Vervoersbedrijf Connection gebruikt het geld dat niet wordt teruggevraagd door reizigers... om er de hoge kosten van de OV-chipkaart mee te dekken. Volgens Connection zijn de beheerskosten van de OV-chipkaart de afgelopen jaren zoveel gestegen... dat geld van de reizigers nodig is ter compensatie van de kosten. De Connection-directeur kon niet zeggen hoeveel geld het vervoersbedrijf nu verdient... aan niet-uitcheckende reizigers. De Telegraaf stelde vanochtend dat de vervoerders samen 30 miljoen euro verdienen... aan het vergeten uit te checken door reizigers. De AFM waarschuwt tegen de leensites ook geld lenen, kredietje aanvragen en geld lenen kan hier. Volgens de financiële toezichthouder is er veel mis met de leensites. Deze partijen die hebben geen vergunning van de AFM. Bovendien brengen ze hoge kosten in, in rekening en nog erger, consumenten krijgen überhaupt geen lening. Op de site van de AFM staan tips om te beoordelen of een aanbieder van leningen betrouwbaar is. Twee van de gevraagde sites zijn inmiddels uit de lucht gehaald. Het weer van het westen uit meer zon in het oosten nog een enkele bui en het is 17 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon overal geregeld, maar dan valt er ook wat bij, misschien met onweer. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Jolanda van der Velden. Vertraging is er bij Rotterdam. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat bij Sliedrecht West 2 kilometer. Langer is de file richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 7 kilometer. Heeft nu te maken met een spoedreparatie na een aanrijding. Bij Papendrecht zijn twee rijschoken dicht. Verkeer kan het beste omrijden via Oosthout over de A27, de A59 en de A16. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Rens Klamer en Jeroen Snel. Nogmaals goedemiddag. We gaan praten met AMC-onderzoeker Jurgen Seppen... die ontdekte dat soja de vruchtbaarheid van vrouwen kan aantasten. En in dit half uur ook aandacht voor de opmerkelijke nieuwsfeiten... in de provincie Zeeland, Overijssel en Noord-Brabant. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Raymond de Jong. En u heeft vast een mening als luisteraar? Nou, die horen wij graag via Twitter bijvoorbeeld met de hashtag DIDD. of even via onze website ditistedag nu. Goedemiddag, Jurgen Sepper. Je bent onderzoeker van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En eigenlijk bij toeval ontdekte je dat het nuttigen van sojaproducten. tot onvruchtbaarheid kan leiden bij vrouwen. Hoe kwam u erachter? Ja, nou, ik moet wel zeggen, dit ons onderzoek is tot nu toe alleen nog bij ratten uitgevoerd. Wow. En wat we ontdekten was dat uh, onze ratten, wat een, uh, een model is voor een, een erfelijke leverziekte... en die uh, patiënten die dat hebben, die kunnen niet heel goed bepaalde stoffen ontgiften... En dat soort uh, verschillen in ontgifting komt heel veel voor onder de bevolking. En dat is ook de reden dat allerlei medicijnen niet uh, bij iedereen even goed werken. Maar goed, wij hebben een, een rattenstam die we al zo'n twintig jaar lang uh, fokken. En die gebruiken we voor het ontwikkelen van uh, ja, nieuwe therapieën voor patiënten die die ziekte hebben. Dus het ging eigenlijk in de strijd tegen leverziekten. Uh, kwam u erachter dat er uh, ook wel verband was tussen soja... En vruchtbaarheid bij ja, vrouwen, want ja, die ratten bent u dan blijkbaar op een dag soja gaan uh, ja, geven. Nou, wij niet. Dat was dus, dus het, uh, het probleem. Op een gegeven moment, We kweekten die ratten dus al zo'n jaar of twintig zonder problemen. Op een gegeven moment hielden ze op met uh, fokken. En dat was wel een probleem, omdat het is een hele zeldzame rattenstand is. Die kun je niet zomaar ergens uh, vandaan halen. En, uh, nou ja, dus we werd een beetje ongerust. Ik kon niet meer slapen. Van waar halen we die ratten nou vandaan? En toen bedacht ik me van... Nou, de dierfaciliteit die is van een, uh, een soort voer op een ander soort voer overgegaan. En op het oude soort voer bleken die beesten het weer prima te doen. Nou, de, de clue is dus dat dat nieuwe soort voer bevatte heel veel soja. En die ratten die zijn dus... en soja bevat uh, een soort hormoonachtige stoffen. Fytoestrogenen heten die. En dat is, dat is bekend. En die ratten zijn dus niet goed ons in staat om die um, hormoonachtige stoffen uit de soja te ontgiften en onschadelijk te maken. En daardoor die, heeft dat soja dus een veel sterkere hormoonactiviteit en werden die ratten onvruchtbaar. En dat was dus alleen bij vrouwtjesratten. Ja, want bij de mannen waren totaal geen bijeffecten nee. te vinden. Ja. En geldt dat dan gelijk ook voor mensen is natuurlijk de vraag. Precies, dus... dus um, de vraag is natuurlijk in, in hoeverre... Um, kijk, de, deze ziekte is heel zeldzaam die die ratten hebben. Maar wat we wel weten is dat er uh, allerlei verschillen zijn... in de zeg maar, efficiëntie waarmee mensen uh, stoffen kunnen ontgiften. En bijvoorbeeld 10% van de bevolking heeft een erfelijke afwijking, of je mag niet zeggen erfelijke afwijking... want ze hebben daar helemaal geen last van, maar ze hebben een verminderde ontgifting. En we weten ook dat, dat niet iedereen die reageert hetzelfde op allerlei uh, medicatie. Dat komt allemaal omdat we enorme verschillen hebben... in de, ja, de, de werking van ons ontgiftingssysteem. Maar nog niet zodanig dat we daar last van hebben? Dat weten we dus niet. Kijk, um, het, het grote probleem is als je, als je een... een ja, normale hoeveelheid soja neemt, dan zul je daar geen last van hebben. Maar je kunt dus allerlei preparaten krijgen... en dan uh, zijn er allerlei risicogroepen aan te wijzen... van mensen die misschien daar wel degelijk last van hebben. Afhankelijk van hun uh, genetische achtergrond. Risicogroepen en uh, vrouwen... Uh... Ja, bijvoorbeeld... De, en, en dat is, dat is, de folkloreverhalen zijn uit, uh, uit Azië... Dat, um, Vrouwen die zwanger willen worden... zouden geen sojaproducten moeten eten. Uh, er, ik heb ook een verhaal gehoord uit uh, Korea... dat uh, prostituees op een uh, heel hoog soja dieet uh, gezet worden... om uh, maar niet uh, zwanger te worden. Dus, dus daar waren ze er al lang achter? Nou ja, het, ja dat zijn folklore verhalen. Ja, dat is nooit onderzocht of, nee. uh, of dat succes heeft Voor de wel of de in Frans, Kok? Ja, uh, ik heb wel een paar vragen bij het onderzoek. Ik heb me er een beetje in verdiept uh, via uh, dus publicaties die hierover verschenen zijn. En eigenlijk twee dingen die mij daarin opvielen. Eén uh, is dat de, de studies bij mensen, die zijn er eigenlijk amper gedaan. Uh, ja. Die zijn ook niet van te lange duur geweest. Hè? Uh, dus ja, en dat heeft ook te maken met uh, natuurlijk wanneer zijn dan uh, hè, mensen blootgesteld? Is dat al in, tijdens de zwangerschap of daarna? En is dat heel lang? En natuurlijk ook de dosering. Dus ik vind uh, ook dat, dat vrouwen onvruchtbaar kunnen worden. Ik vind het op basis van de rattenstudie... vind ik het nogal een vergaande conclusie. En ik ben nieuwsgierig of u dat deelt met me. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten, dit moeten we absoluut uh, verder onderzoeken. Ik denk ja. zeker dat er enorme verschillen zullen zijn... in Um, de mate waarin vrouwen die soja uh, hormonen. Ik moet even onderbreken, we hebben dringend nieuws hier op Radio 1... en daar is het ook te zender voor. Er is uh, een bericht binnengekomen dat prins Friso is overleden. Wilco Boom, jij weet meer van dit bericht? Ja, uh, de RVD heeft zojuist bekendgemaakt dat uh, prins Friso is overleden... aan de complicaties die zijn opgetreden als gevolg van de hersenbeschadiging die weer eens het gevolg was van zuurstoftekort bij dat ski-ongeluk... op 17 februari 2012. Um, nou ja, je weet, hij is begin deze zomer overgebracht naar Nederland... voor verzorging bij de familie. En hij is dus um, vanochtend ja, toch nog onverwacht uh, overleden... volgens het bericht van de EVD. Hij, was, uh, hij is 44 jaar geworden. Ja. En... Um, ja, de koninklijke familie, volgens dit bericht, die dankt allen die uh, voor de prins hebben gezorgd... Uh, zeer hartelijk voor de uitstekende en uh, toegewijde verzorging. Ja, nog even voor de duidelijkheid. Kan je herhalen wat nou de doodsoorzaak zou zijn van prins Frizo? Nou, volgens de bekendmaking van de RVD is hij, en dan citeer ik letterlijk, overleden aan complicaties... die zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn skiongeval op 17 februari 2012. Ja, maar dat zijn dan complicaties opgetreden op dat moment van het ongeluk? Um, dat vermoed ik. Z zo meer, lees je meer, dat? meer dan hier staat, kan ik er niet van maken. En dan is hij nu overleden. Het lijkt alsof het bericht is met een soort terugwerkende kracht of zo. Maar... Uh, ja, maar dat is speculatie. Ja. Uh, het bericht is net binnengekomen, we hebben er nog niemand over gesproken. Uh, het leek me ook belangrijk genoeg om dat zo snel mogelijk te melden. Um, alles wat je er meer over zegt is wat mij betreft een beetje speculatief. Ook al omdat ik geen dat medicus ben, maar een journalist. Um, maar goed, de feiten zijn op zichzelf duidelijk. Hij is in februari vorig jaar ernstig gewond geraakt bij dat ongeluk... Uh, als gevolg daarvan in een coma terechtgekomen, hij is er altijd slecht aan toe geweest. Hij verkeerde in een toestand van minimaal bewustzijn. Ja. Nou, hij is lange tijd verzorgd in het Wellington ziekenhuis in Londen, waar hij uh, woonde, samen met uh, Mabel, zijn vrouw en hun twee dochters. Nou, begin juli kwam hij terug naar Nederland. Het was de bedoeling dat hij deze zomer op Paleishuis ten bos uh, zou doorbrengen. In het bijzijn van de familie en onder begeleiding van een medisch team. Ja, en vanochtend, zoals ik zei, toch nog onverwacht, uh, overleden op 44-jarige leeftijd. Oké, okay. dank uh, voor nu. Even hier aan tafel een eerste reactie. Jurgen Seppe, uh, voor jou toch ook als uh, medicus. Hoe, hoe luister je naar dit bericht? Nou, ik ben niet echt een uh, medicus. Ik ben uh, moleculair bioloog. Maar ja, ik, om heel eerlijk te zijn... is het denk ik niet uh, zo heel erg verrassend. Nee. Kijk, de, de vraag die je natuurlijk af... Uh, uh, of die je gelijk stelt van... ja, is dit nou inderdaad ineens een complicatie die optreedt... of zou er gewoon iemand zijn geweest van, nou, de behandeling verder voortzetten is zinloos. Ja, als ik de keuze had, dan uh, bleef ik niet uh, zoals een tijd liggen. Nee. Frans, Frans hoe nou, luister jij naar de Ja, ik, ik vind het, zoals we, ons al, we allemaal, heel erg uiteraard. Het, het, uh, het zou, ja, je weet natuurlijk niet precies uh, wat er precies gebeurd is, maar het kan natuurlijk best dat tijdens het coma, dat er toch in de loop van de tijd... dat er, een, dat er complicaties zijn opgetreden. Dat is uh, niet denkbeeld. Het, het is misschien raar gesteld, maar was het niet uh, überhaupt een kwestie van tijd? Want ik, uh, er is nooit ja. enig bericht van hoop uitgegaan. Van, uh, ik even. meende dat de, de vroegere Israëlische premier Sharon dat die nog steeds leeft... en in coma is al vele jaren. Dus je kunt heel veel jaren in coma doorbrengen. Uh, maar ja, dit is, dit is natuurlijk uh, verbijsterend. Dit is... Uh, ja. Het was allemaal al heel erg en dit is natuurlijk uh, heel triest. Oké. Okay. Oh, er komt even iemand binnen. Tim Overdiek, heb jij meer nieuws rond het overlijden van Prins Frizo? Wel, het nieuws is zojuist gemeld hier op Radio 1 en uh, vanzelfsprekend gaan we hier op Radio 1 verder met een speciale uitzending die geheel gewijd gaat worden de komende uren aan de, de dood van Prins Frizo van Oranje-Nassau bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst. Prins Friso werd op vrijdag 17 februari 2012 in Oostenrijk... Bedolven onder een lawine toen hij met een vriend aan het skiën was buiten de piste. Hij werd toen na 25 minuten onder de sneeuw vandaan gehaald... en met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Na een behandeling op de intensive care werd prins Friso begin maart van uh, dit jaar... naar een ziekenhuis uh, van dat jaar in, uh, naar een ziekenhuis in Londen gebracht voor verdere verzorging. En een maand geleden werd hij overgebracht naar Paleishuis ten Bos. Prins Friso van Oranje-Nassau werd geboren op 25 september 1968. We hebben hem de volgende namen gegeven. <coughs> Johan Frizo en Bernard Christian David. Zijn roepnaam is Frizo. Een trotse prins Klaus maakt de namen van zijn tweede zoon bekend. Prins Frizo is op 25 september 1968 geboren. De prins groeit op in Lagevuurse, op kasteel Drakenstein. Als jochie doet hij een uitspraak die hem lang zal achtervolgen. Je mag Alex wel in elkaar slaan, maar niet doodslaan, want anders moet ik koning worden. Iets waar hij later over zegt. Het zegt misschien iets over de bekendheid die ik geniet bij de bevolking. Want verder weten mensen geloof ik niet zoveel over mij, behalve dat, die ene uitspraak. Hij is elf als zijn moeder koningin wordt en verhuist dan met het gezin naar Den Haag. Dat de prins een goed stel hersenen heeft, blijkt uit zijn curriculum. Mechanical engineering in Berkeley, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in Delft... en bedrijfseconomie in Rotterdam. Maar van het leven genieten kan hij ook, onthult zijn moeder. Hij, hey, uh, Als hij werkt, werkt hij ontzettend hard... En heeft hij er ook echt alles voor over. Maar als hij geniet van dingen en andere dingen doet... doet hij dat ook met evenveel enthousiasme en inzet. Het is Frieso die zijn moeder letterlijk ondersteunt... bij de uitvaart van prins Klaus op 15 oktober 2002. In het koninklijk gezelschap bevindt zich een onbekende blonde vrouw... die zelfs mee de grafkelder ingaat. Mabel Wisse-Smit, zo blijkt later. Op 30 juni 2003 wordt de verloving van prins Friso en Mabel bekendgemaakt. Tijdens het interview vlak voor hun trouwen, een jaar later, vertelt Friso wat Mabel voor hem betekent. Ik ken niemand die zo'n impact in mijn leven heeft gehad als Mabel. Het makkelijkste om het, te zeggen, om het uit te leggen is dat uh, iedere dag met Mabel wel weer een verrassing oplevert. Ze komt altijd wel weer, of met haar werk of privé, komt ze met iets nieuws. Het is nooit een, nooit een vervelende dag. Mabel op haar beurt vertelt waarom zij voor Friso heeft gekozen. Hij is, uh, hij is bijzonder scherp. Hij uh, is soms cynisch, daar houd ik wel van. Hij leeft op een uh, hele integere wijze zijn leven, vind ik. Uh, hij kan erg grappig zijn. Er is op dat moment al heel wat over het paar uitgestort. Want kort na de verloving wordt bekend dat Mabel bevriend is geweest met crimineel Klaas Bruinsma. Toenmalig minister-president Balkenende voelt zich door het paar in zijn hemd gezet. Omdat het hem niet alles over die omstreden vriendschap heeft verteld. Uiteindelijk loopt het zo hoog op dat prins Friso en Mabel besluiten... geen parlementaire toestemming te vragen voor hun voorgenomen huwelijk. In het interview met Paul Witteman en Maartje van Wegen wordt er uitgebreid stilgestaan bij alle commotie. Friso zegt dat hij in 2000 al op de hoogte was van de opmerkelijke vriendschap. Maar Hij zegt "Ja, het was 20 of 15 jaar geleden uh, was, een jong meisje, naïef... Uh, een beetje. En, uh, het, was niet, ja, het was niet een hele bijzondere relatie. Uh, ze had die contacten gehad. En dus is het daar heel open over geweest. Omdat ze naar mij daarover zo open was geweest... heb ik eigenlijk nooit ingeschat of in gedacht dat dat een probleem zou worden. 24 april 2004 trouwen Friso en Mabel... en is Friso niet langer lid van het Koninklijk Huis. Ze gaan in Londen wonen. Het paar krijgt twee dochters. Traditiegetrouw gaat het gezin elk jaar op Wintersport in Leg... samen met de rest van de Koninklijke familie. Op 17 februari komt er schokkend nieuws uit Oostenrijk. Een lid van de koninklijke familie is op skivakantie in Oostenrijk... bedolven onder een lawine. Dat meldt onder andere het Oostenrijkse persbureau APA. Lokale Oostenrijkse media melden zojuist dat het gaat om prins Friso. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Dat zeggen dus lokale media in Oostenrijk. Prins Friso wordt naar het universitair ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Pas een week later kunnen de artsen meer zeggen... over de gezondheidstoestand van de prins. Als het hoofd van de trauma-IC Wolfgang Koller, spreekt, vervliegt de hoop dat het wel weer goed komt met de prins. Door de lange tijd onder de sneeuw werd zijn gehirn niet voldoende met zuurstof versorgt. Het kwam in de folge zu een herzstillstand, die ongeveer 50 minuten duurde. In deze hele periode moest de patiënt reanimiert worden. 50 minuten reanimationszeit is zeer, zeer lange. Man kan ook zeggen, zu lange. Pas op donderdagavond was een MRI-scan mogelijk, vertelt Koller. De artsen zagen grote hersenbeschadigingen op de beelden. Seit deze Untersuchung und den letzten neurologischen tests... die wir gestern nog durchgeführt haben, wurde klar... ...dat de sauerstoffmangel massive Schäden in het des van de patiënt veroorzaakt heeft. Het kan derzeit niet met zekerheid gezegd worden... ...ob Prins Frieso jemals weer das bewustzijn erlangen wird. Een dag later wordt Prins Frieso naar een kliniek in Londen overgebracht. En, en eerder dit jaar ging hij naar Nederland, naar Paleis Huis ten Bosch. En vandaag het bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst... dat hij is overleden. overleden op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Jeroen Snel, we onderbraken je uitzending ja. hier. Bij de, uh, dit is de dag, maar blijf zitten, want jij bent natuurlijk... Koningshuisverslaggever. Um, we hoorden die medicus zeggen... de vraag of hij ooit het bewustzijn zal hervinden. Er was altijd sprake van een minimale bewustzijn, signalen... maar... Jij hebt natuurlijk de, de toestand rondom de prins gevolgd. Wat is jouw indruk? Nou ja, die uh, persconferentie in Innsbruck, uh, die herinner ik me uh, zeer goed. Ik was daar persoonlijk bij. En toen gingen we daar als Nederlandse media toch nog hoopvol heen. Na avonden daar gepost te hebben. En steeds weer de koningin, toen nog koningin Beatrix... Uh, uh, gearriveerd zien te hebben. Met natuurlijk Mebel, Willem-Alexander en de anderen. Dus toen hoopten wij nog op een goed bericht. En toen kwam het echt als een donderslag bij heldere hemel. Dat die arts gewoon zei van... nou, die kans is zo klein dat hij er nog bovenop komt. In de maanden daarna gaf Willem-Alexander af en toe een klein beetje informatie... of dat nou was in, in, in het buitenland, tijdens een uh, reis of bij de fotosessies. Um, en, en toen was hij best wel positief gestemd. Van nou, we hopen natuurlijk om een goede afloop. Als er nieuws is, dan hoort u dat als eerste. Dus ja, dat... Die gevoelens van ons als royalty-watchers, zou ik het zo maar even zeggen... die gingen een beetje op en neer. En, ja, een wonder sluit je nooit uit. Op een gegeven moment was er weer uh, bisschop Tutu die met Mabel had gesproken. En Mabel had gezegd, ja, ik kwam de ziekenhuiskamer in Londen binnen... En hij opende zijn ogen en hij had een glimlach op zijn mond. Ja het verhaal van toe, dat er inderdaad signalen waren, reacties waren, maar de medische berichten bewezen eigenlijk het tegendeel. Totdat uiteindelijk van de RVD op een gegeven moment een bericht kwam. Er is minimale bewustzijn, maar minimaal is echt minimaal gebleken. Ja, Terwijl de RVD ook wel eerder had gezegd van nou. U hoeft van ons geen berichten te verwachten... tenzij er echt grote veranderingen zijn. Nou, toen dachten wij, tenzij hij inderdaad zou overlijden. Dus dat bericht, dat was toch wel opmerkelijk. Maar toch belangrijk genoeg, blijkbaar, om naar buiten te brengen. En Willem-Alexander heeft daar toen nog als prins... nog altijd positief op gereageerd. En ja, ik voelde altijd nog wel dat hij hoopvol was. En ook dat hij naar Nederland kwam. Ja, er was toch weer een nieuwe fase, een nieuw traject. Maar een nieuwe fase, wat kun je daaruit afleiden? Nou ja, toch een nieuwe fase van hij is nog niet ja. uitbehandeld, uh, we gaan door. Terwijl heel veel mensen gewoon in het land, die er enig verstand van hadden, altijd zeiden van ja, mijn gewone burger, zoals jij en ik, was die behandeling allang gestopt. Jeroen Snel, nou, Menno Rijmeijer, goedemiddag. Uh, ook onze NOS-Koningshuisverslaggever. Je hebt met name afgelopen, uh, de laatste weken, de laatste maanden van zijn leven ook uh, uh, natuurlijk een oogje in het zeil gehouden. Wat kun jij daaruit afleiden als je kijkt naar het bericht wat, uh, wat vandaag naar buiten is gekomen? Ja, dat er toch uh, een, een duidelijke soort van complicatie is geweest waar men misschien wel niet eens rekening mee heeft gehouden toen ze hem in juli overbrachten naar, uh, naar Pleishuis en Bos in, uh, in Den Haag. De indruk die ik toen had, was inderdaad, uh, uh, hij is uitbehandeld en er wordt nu gezocht naar een verpleeghuis waar hij ja, de, de tijd die hij nog heeft zal, uh, zal slijten. ook nou, kennelijk is er iets gebeurd uh, waardoor het toch zover is gekomen dat hij uh, vandaag is, uh, is overleden. Maar uh, ja, wat jullie ook al aangaf, er is een, een, een reeks natuurlijk van geweest. Niet heel veel, ook niet heel veel informatie. Dus het is ook altijd ja, speculeren is, is een vervelend woord, maar het is toch altijd met, met deskundigen nagaan geweest van wat zou er ongeveer met hem aan de hand zijn. En ja, dat zou vandaag weer gebeuren. Wat is die complicatie dan geweest? Want ik begrijp dat de RVD eh, van de RVD dat dat niet eh, bekend wordt gemaakt. Nee, het is uh, slechts een mededeling dat die inderdaad is overleden aan de complicaties die zijn opgetreden als gevolg van die hersenbeschadiging uh, na dat ski ski-ongeval in februari 2012. Dat is eigenlijk het enige wat we Daaruit kunnen afleiden. Uh, het speculeren is natuurlijk wel doorgegaan. Maar wat, we hebben er ook weinig meer van gehoord. Ook rond de, rond de troonswisseling in april. Uh, eigenlijk had het nooit echt een mededeling gekregen over zijn toestand. Uh ook een privé kwestie. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Uh, de prins uh, maakt staatsrechtelijk verder geen, geen deel meer uit van het koninklijk huis. Hij behoort wel tot de koninklijke familie, maar hij heeft natuurlijk afstand gedaan van de troon door zijn huwelijk uh, met Mabel. En, en daardoor is het een uh, enorme privé kwestie geworden. Je moet ook niet vergeten dat, de, denk ik, dat de situatie anders is uh, toen zijn moeder nog koningin was. Toen was het de zoon van de koningin, een vrouw op leeftijd. Zou het invloed hebben op haar uh, regeerperiode? En zou zij door, daardoor versneld uh, aftreden? Nou, we weten in dat dat geen rol heeft gespeeld. Want ze hebben duidelijk gezegd. We hebben vorig jaar januari al uh, besloten om uh, terug te treden. Dat was voor het ongeluk. Nu is het de broer van de koning. Misschien dat dat uh, het, uh, het toch ook wat anders maakt. Uh, Willem-Alexander heeft dat toen ook natuurlijk wel gezegd. Uh, in het interview voor, uh, voor zijn inhuldiging. Van Friese uh, is één ding. Maar dit is staatsrechtelijk iets, de inhuldiging. Uh, en dat staat eigenlijk los van hoe vervelend en hoe zwaar het ook allemaal is. Ja, komt dat voor jou als als koningshuis, wordt je als een verrassing, dit bericht? Hier? Ja, ik denk uh, voor velen, uh, na dat bericht in juli... dat hij uh, werd overgedragen naar het Paleishuis ten Bosch... toen werd er veel gespecule gespeculeerd. Ik hoorde veel mensen om me heen zeggen van... nou, dat is het laatste station en nu zal hij hier wel komen om te overlijden. Maar van de deskundigen weten we ook dat het helemaal niet zo uh, in zijn werk gaat... dat er geen kwestie is van een stekker eruit trekken, wat heel veel is gezegd. Zo werkt dat niet in dit soort situaties. En zo makkelijk gaat dat ook niet in dit soort uh, situaties. Uh, de indruk die ik toen had was, uh, uh, hij is uitbehandeld, uh, een verpleeghuis wordt gezocht... Maar zijn situatie is kennelijk wel stabiel. We hebben toen wel van deskundigen ook begrepen van... Eh, in deze situatie kan er altijd wat gebeuren... Kunnen er kunnen altijd complicaties zijn. Hij kan ziek worden, hij kan een longontsteking krijgen. Ja, dan word je bijvoorbeeld niet meer uh, behandeld voor een longontsteking, kom je te overlijden, nou, dat soort zaken. Maar het feit dat uh, de koning en koningin op vakantie gingen, uh, prinses Beatrix op vakantie ging, gaf ons eigenlijk het idee van dat het ook met Friso wel redelijk stabiel ging. Ja, want hoe staat het met de koninklijke familie? Wie is waar, voor zover je weet? Nou, misschien weet je roen het. <laughs> uh, ik, moet, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is altijd de vraag die terugkeert bij de jaarlijkse fotosessie uh, uh, voor de zomervakantie. Alleen dit jaar was er geen, uh, geen interview met uh, de koning en koningin, anders dan andere jaren. Dat was altijd dan de vraag, waar gaat u heen? Uh, dan was altijd het antwoord, dat is privé, daar geven we geen antwoord op. En soms, uh, ik weet nog vorig jaar toen uh, we het nog hadden met uh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima, dat uh, de prins zo uh, zei, van, uh, we hebben alles mee, uh, van, van, van badslippers tot uh, snowboots. Hmm. Nou, daar kon je ongeveer van uitgaan, dat en naar Argentinië en naar Italië. naar Tafanel gingen Nou, ze zullen ongetwijfeld ook uh, naar Griekenland uh, wellicht zijn geweest uh, deze vakantie. En waar ze op dit moment zijn, ik moet je even zeggen, ik weet het niet. Want jij bent op dit moment ook ergens op een strand op jouw vakantieadres. Vraag wat hier <coughs> in de studio aan Jeroen snel. Ja. Nou, Jeroen, heb jij enig idee? Ja, voor zover ik weet zijn uh, koning Willem Alexander Koning maximaal op dit moment uh, met de kinderen in Griekenland. En ze zouden uh, nu terugkeren naar Nederland. Maar daaruit kan je inderdaad, wat men nou wel zegt... concluderen van dit overlijden komt onverwacht. Prinses Beatrix zit, dat weet ik niet helemaal zeker... dat weet niemand zeker, maar waarschijnlijk in Italië in Tavernel. Wat nog wel aardig, of aardig bijzonder is om te vermelden... gisteren was prinses Mabel jarig. Zij werd 45 jaar en ze heeft dus op een en Bosch bij Friso... gisteren dus nog haar verjaardag gevierd. En dan een dag later is Friso er niet meer. Mabel, gisteravond, uh, gisteren 45 jaar geworden. Um, Friso zou 45 worden in september. We gaan even naar Wilco Boom in Den Haag. Uh, Wilco, uh, Tim, uh, jij bracht het nieuws hier uh, kort geleden als eerste op Radio 1. Heb jij meer reacties inmiddels? Nee, nou ja, tot nu toe eigenlijk pas één van uh, CDA-europarlementariër Wim van der Kamp... Hij liet zojuist via Twitter zijn oprechte deelneming doorgeven aan de koninklijke familie. Een moeder die haar zoon verliest is triest, waren de laatste woorden van zijn tweet. Meer reacties zijn er op dit moment nog niet. Het nieuws is natuurlijk ook nog maar heel vers en heel veel mensen zijn ook gewoon met vakantie. Net als in de koninklijke familie, want het is nog volop vakantietijd. Precies, wat ik neem wel aan dat de minister-president op de hoogte is gebracht en andere mensen binnen de regering. Dat neem ik ook aan, maar officieel weet ik dat niet, maar dat ligt natuurlijk heel erg voor de... Want het is officieel bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst. Om vijf over drie kwam dat bericht dat uh, prins Friso vanochtend uh, op, op 44-jarige leeftijd is uh, overleden aan wat dan werd omschreven, de complicaties opgetreden... ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort... bij het ski-ongeval op 17 februari vorig jaar. Uh, weet jij of er meer nieuws gaat komen van de Rijksvoorlichtingsdienst hierover? Dat denk ik eigenlijk niet, hoewel natuurlijk ook wel een beetje voor de hand ligt... dat later bekend geworden, zal worden gemaakt uh, hoe het in zijn werk zal gaan met uh, de ter aardebestelling, dat soort zaken. Aan de andere kant, um, zoals Menno net ook al zei, uh, collega Menno Reemeyer... Uh, Prins Friso is geen lid van het Koningshuis, natuurlijk wel van de familie... maar geen lid van het Koningshuis omdat hij eerder afstand heeft gedaan... van zijn rechten op de troon. En daardoor is de Rijksvoorlichtingsdienst altijd veel um, uh, voorzichtiger... terughoudender met het geven van informatie... dan wanneer het gaat om iemand die wel deel uitmaakt van het Koningshuis. Want Menno, dit is een privé kwestie, zoals je zei. Wat betekent dat voor de komende dagen? Um, ja, dat is gissen, uh, zeg ik er heel eerlijk bij. Als we, we hebben natuurlijk wel enige ervaring met uh, andere leden van de familie... en ook van het Koninklijk Huis die uh, de afgelopen jaren overleden zijn. Prins Klaus, prins Bernhard, prinses Juliana, maar ook uh, Hugo Carlos uh, van uh, de man van Irene. Laat ik die even bij de hand nemen, want die maakte natuurlijk ook geen deel uit van het uh, Koninklijk Huis. Maar werd als gebaar, omdat de goede vriend uh, nog steeds van de familie was... werd die opgebaard in uh, Paleis Noordeinde... Uh, Wellicht dat dat nu ook met, uh, met Friese zal gebeuren. Maar ook daarvoor geldt weer... het is natuurlijk niet uh, alleen de koninklijke familie die bepaalt. Het is, uh, denk ik, in eerste instantie uh, prinses Mabel. Uh, we weten ook niet wat uh, prins Friso bij leven en welzijn... Uh, over zijn eigen uh, uitvaart heeft, uh, heeft bedacht door. Misschien wil die, uh, heeft hij gezegd dat hij graag in Londen begraven wil worden. Misschien wil hij gecremeerd worden. We weten het allemaal niet. Uh, er is natuurlijk uh, altijd de Nieuwe Kerk in Delft... waar dan de, de, de uit, grote uitvaarten zijn geweest zoals we die de afgelopen tien jaar hebben gekend... ...van prins Klaus, van prins Bernhard, van prinses Juliana. Daar is een grote verbouwing aan de gang. Ik weet niet of die al helemaal klaar was... ...want er moest ruimte gemaakt worden in de grafkelder. Maar alles zal afhangen van de wens die Friso... ...al dan niet te kennen heeft gegeven tijdens zijn leven... ...dan wel de wens van prinses Mabel. Meneer Reenmeijer, blijf hangen. We gaan de komende uren uitgebreid stilstaan bij het bericht... wat om vijf over drie werd gemeld door de Rijksvoorlichtingsdienst... dat prins Johan Friso is overleden. Het is uh, half vier. Het is tijd voor het nw Journaal. Dit is Radio 1. En dat krijgt u van Dora Negens. Wat jij al zet in, op het paleishuis Tempels is vandaag Prins Frizo overleden. De prins is overleden aan complicaties na de hersenbeschadiging die hij opliep door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeluk op 17 februari vorig jaar in Oostenrijk. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Prins Frizo, de tweede zoon van Beatrix en Klaus, is 44 jaar geworden. Nadat Frizo vorig jaar was bedolven onder een lawine in Leg, duurde het 50 minuten voordat zijn hart weer op gang kwam na reanimatie. De behandelend artsen in Innsbruck melden toen... dat de prins ernstige hersenschade had opgelopen door langdurig zuurstoftekort. Hij werd opgenomen in een kliniek in Londen... de stad waar hij met zijn vrouw Mabel en hun twee dochters woonde. Hij stond bekend als introvert... en leidde het liefst een zo normaal mogelijk leven, buiten de schijnwerpers. Mensen die hem goed kenden noemden hem buitengewoon slim... sportief, bescheiden, vriendelijk en sociaal. Sinds zijn huwelijk met Mabel Wissersmith in 2004... was Friso geen lid meer van het Koninklijk Huis omdat Mabel in opspraak was geraakt door berichten over een relatie... die ze zou hebben gehad met de doodgeschoten topcrimineel Klaas Bruinsma. Prins Frizo heeft verschillende studies gedaan. Onder meer luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit in Delft... en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 2011 werkte de prins als Chief Financial Officer bij Urenco... dat Verrijkt Uranium produceert in Stoke Pogius in het Verenigd Koninkrijk. Begin juli verhuisde prins Friso van het ziekenhuis in Londen, maar die was opgenomen naar Paleishuis ten Bos in Den Haag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen in verband met het overlijden van Friso terug van hun vakantie in Griekenland. Prinses Mabel vierde gisteren nog haar 45ste verjaardag aan het ziekbed van haar man. In het communiqué van de Rijksvoorlichtingdienst staat verder dat de koninklijke familie iedereen bedankt voor de uitstekende en toegewijde verzorging van de prins. Tot zover. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velde. Fielen op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Gissendam en Papendrecht 8 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijschok is dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Gorkum via Oosterhout over de A27, A59 en de A16. Het is twee over half vier, dus een speciale uitzending van het NOS Radio 1-journaal. Naar aanleiding van het overlijden van prins Friso. Vijf over drie bekendgemaakt. Onze Koningshuisverslaggever Menoré Meijer op zijn vakantieadres. Toch even stilstaan bij het leven van Friso. Op welke hoedanigheid heb je wel eens met hem te maken gekregen? Um, nou, eigenlijk zagen we hem heel weinig in, uh, in Nederland, zeker de laatste uh, jaren. En de enige keer dat ik echt met hem te maken had, uh, was tijdens de der dagen, uh, als ik verslag ee voor, uh, voor de grote televisieuitzending, uh, dan liep ik tussen de prinsen in. Uh, en dus ook bij uh, Friso en Mabel. Ja, en dan was het altijd wel opvallend dat Friso altijd lekker achterin liep. Uh, beetje handel terug, een beetje links en rechts kijkend. Uh, niet al te actief, uh, maar alles al uh, van afstandje beschouwend... Wat, uh, ja zijn andere neven met name, uh, de Apeldoornse kant uh, noem ik dat altijd maar, uh, Maurits en Bernard, die dan wat, uh, wat, wat extroverte waren. maar die zo altijd een beetje, beetje terughoudend, een beetje beschouwend op een afstandje. En uh, alles is bekijkend en dat is eigenlijk de manier zoals ik hem uh, het, het meest heb gezien. Met ook omdat hij zijn leven natuurlijk uh, volledig uh, doorbracht in Londen waar hij een baan had en waar hij met zijn gezin woonde. Ja, en, en daar ook uh, zichzelf kon zijn. Uh, anders dan natuurlijk in Nederland, waar hij altijd uh, een, een, een prins was, een prins van Oranje. Uh, was hij in Nederland, of in Engeland kon hij gewoon zijn werk doen. En, en werd hij gewaardeerd ook uh, om zijn werk. Uh, ik hoorde het net ook in het nieuws weer voorbij komen. Uitermate intelligent, uh, twee studies gedaan, uh, hoge banen. Uh, en tot aan het laatst eigenlijk uh, bij Urenco ook in een topfunctie. Ja, en zijn vrouw, Mabel, was in Londen ja. actief. Hm. Ja, die werkte natuurlijk in eerste instantie voordat het ongeluk gebeurde bij uh, die elders, een organisatie van uh, voormalige wereldleiders, uh, opgezet ooit door Nelson Mandela. Uh, uh, en, uh, die, die, die voortdurend met plannen kwamen voor uh, hoe, hoe de wereld te verbeteren, om het maar eens even grote woorden te, zet, te zeggen. Daar was hij uh, directeur van. Maar goed, na het ongeluk uh, viel dat weg, of tenminste kon ze dat niet meer combineren, heeft ze ontslag ook uh, genomen. Uh, trad ook eigenlijk uh, totaal uit publiciteit, stopte met de sociale media in eerste instantie. Maar opvallend was juist dat de laatste maanden eh, ze weer wat vaker gesignaleerd werd, ook bij een, een filmfestival eh, in, in Rotterdam waar ze acte de présence gaf, op het eh, grote Amsterdam Diner eh, voor het eetsfonds, daar is, eh, was ze aanwezig. Eh, zo zagen we haar de laatste maanden toch eh, weer wat meer in, eh, in de publiciteit. Eh, en ook daaruit leiden we eigenlijk af dat het met Friso Goed ging, kun je niet, kun je niet zeggen. Stabiel. Maar dat het wel enige maat stabiliteit was. Ja. Ja, ja, maar die stabiliteit uh, was uiteindelijk het, het, het, het, het, het, het kompas waarop iedereen uh, aan het ja. ervaren was. voor betreft het nieuws, wat al dan niet uit ja. het ten Bos zou komen. Jeroen, snel welke hoedanigheid heb jij wel eens met Friese te maken gehad? Ik heb het nog even nagezocht. 2010, september in Amsterdam. Hij zat in een jury van een of andere innovatieve uitvindingen, wedstrijd. Via de postcode loterij ging dat. Toen heb ik hem geïnterviewd. En toen zei ik ook van nou, u vliegt zoveel heen en weer tussen Nederland en Londen. Kan dat niet wat minder als u echt zorgen heeft om het milieu? Nou, dat soort vragen kon je makkelijk aan hem stellen. En, en had hij humor bij, maar gaf ook wel weer een goede antwoord. Maar verder, ja, we zagen inderdaad, wat Menno zegt, niet zo heel veel... En ik had ook wel het gevoel dat hij dat wel best vond. Hij woonde graag in Londen, lekker anoniem. Werd hij niet continu herkend op straat om gewoon zijn eigen dingen te doen. Maar had een korte lijn met, met Beatrix. Gaf haar altijd financiële adviezen. Er wordt wel gezegd dat met name als het ging om beleggingen... Dat hij financiële daar... adviezen van de zoon en de moeder? Ja, ja, ja, want hij is toch de bankier van de familie altijd geweest. En kon Beatrix en de anderen ja, goed informeren en adviseren. Twee dochters hebben ze, Menno, de namen Luana en Saria. Meisjes, toen het ongeluk een jaar geleden gebeurde, nog, nog steeds kleiner. Hoor. Uh, ik heb de leeftijd niet op mijn hoofd. Ik weet dat, dat ze toen vijf en ik ben zeven waren ten tijde van het ongeluk. Uh, de, de, die veel met de familie omgaan, dat, dat zien we dan nog wel eens uh, voorbij komen. Uh, die het laatste jaar vooral veel ook onder de vleugels van uh, koningin Maxima... en koning Willem-Alexander uh, zijn opgenomen. We zagen ze vorig jaar bij de Olympische Spelen ook. Toen uh, Maxima en Willem-Alexander in Londen waren bij de Spelen... zagen we de dochtertjes ook... Uh, in het gezelschap van, van hun nichtjes eh, eh, voorbij komen. Dus ja, ook, ook dat heeft wel een rol gespeeld. De familie heeft aan alle kanten ook Mabel in dat opzicht, denk ik, eh, zoveel mogelijk proberen te steunen. om ook die meisjes een zo, maal, zo normaal mogelijk leven te geven na dat ongeluk in, eh, in Leg. Want na nou, dat ongeluk zagen we ook met name toen nog Koningin Beatrix. vrijwel elk weekend eh, naar Engeland vliegen, niet waar? Ja. Uh, dat, dat werd in ieder geval gezegd. Het werd niet bekendgemaakt als, uh, als zodanig. Maar in de agenda kon je ook van een beetje aflezen dat de weekenden veel vrij waren. Uh, het was bijzonder als er een, uh, een weekend in Nederland was en daar een uh, verplichting had. Maar ja, nee. Uh, wat we ook gehoord hebben vanuit het uh, ziekenhuis toen in, in Londen is dat zij daar veel kwam. Uh, Willem-Alexander trouwens ook. Uh, wat je dan hoorde was dat ze aan bed zaten uh, voorlazen en, en, en met friso spraken. Daar in ieder geval veel, uh, veel tijd doorbrachten. Maar toch ook, uh, Menno, in de hoop dat dat verandering ja, teweeg zou brengen. Hè? Dat die aanwezigheid echt invloed zou hebben. Ja, maar dat was natuurlijk nog het stadium waarin uh, over behandeling werd gesproken. Ja. En dat was in juli uh, bij het laatste plicht niet meer het geval. Toen werd duidelijk gezegd dat de behandeling uh, geen zin meer had. Uh, en dat uh, nu werd gekeken naar uh, een verpleeghuis om zijn uh, dus verzorging goed uh, voor elkaar te krijgen. En dat, dat, uh, dat, en dat hebben we later ook gehoord van deskundigen. Op een gegeven moment houdt het, het stadium van behandeling op. Uh, dan mag je zeggen, is de hoop opgegeven op dat het ooit weer goed zal komen. Uh, en dan is het de zorg om een patiënt uh, uh, ja, de rest van zijn leven nog in, in een zekere welzijn door te, te laten leven. We zagen van metafa na het uh, ongeluk in februari 2012 dat Willem-Alexander zeg maar, de woordvoerder was van de familie uh, die naar buiten trapt, trad op enkele momenten. Wat kun je zeggen over de rol die hij had met zijn broer? Uh, ze was, nou, ze waren alle drie uh, tezamen... Uh hebben ze een sterk band. Dat is natuurlijk in zo'n positie misschien ook niet zo gek als je ook veel op elkaar uh, aangewezen bent. En eigenlijk, uh, ja, dat de mensen ook zijn op wie je altijd kunt vertrouwen. Uh, de koninklijke familie is in dat op zich zeer gesloten. Er komt weinig naar buiten. Uh, en, en dat is niet voor niks natuurlijk, omdat uh, ja, iedereen met wie je buiten je familie aanlegt of contact hebt, uh, de erecode misschien niet zo goed begrijpt als je eigen broers. Uh, dus, dus ja, er is altijd een sterke band tussen die drie geweest en ook zeker tussen Willem-Alexander en, uh, en Friso. Uh, we hebben wel in, uh, in, in Innsbroek toen gezien vorig jaar. Ja, kwam Willem-Alexander als, uh, als laatste uiteindelijk bij uh, zijn broer. Maar uh, Willem-Alexander had het er ook vaak wel moeilijk mee. We hebben dat ook uh, afgelopen jaar veel gezien. Op het moment dat hij erover sprak, zijn er toch uh, zeker in het begin momenten geweest dat hij voor tegen zijn tranen moest vechten. Uh, als zijn moeder erover sprak in het openbaar, uh, zag hij met zijn ogen knippen. Dus uh, uh, bij Willem-Alexander zag je eigenlijk altijd, vond ik persoonlijk, de meeste emotie. Uh, als het ging over uh, de situatie uh, rond Friso. Het is wachten hoe hij hierover naar buiten zal treden. We weten dus dat hij inmiddels vakantie in Griekenland heeft onderbroken... en er terug op weg terug is naar Nederland met zijn gezin... om natuurlijk de familie bij te staan op Paleis Huis ten Bos. 25 september 1968. We gaan even terug naar die tijd. Voor het opmaken van de acte wil ik u vragen, Koninklijke Hoogheid... welke namen die beide ouders aan het kind hebben gegeven. We hebben de volgende namen gegeven... Johan Frizo en Bernhard Christian David. Zijn roepnaam is Frizo. Waarmee Johan Frizo, Bernhard Christian David officieel in de boeken was opgenomen. Met kandeel, de traditionele welkomstdrank voor een nieuwe wereldburger van het Koningshuis, werd de plechtigheid besloten. Frizo werd het dus de roepnaam, zijn vader deed aangifte. Wat was zijn verhouding met, met, met, met prins Klaus? Menno. Um, ja, dat. dat... Wat alle jongens uh, van het gezin wel met Klaus hadden... Uh, Klaus was een groot voorbeeld, was de rustgevende factor ook binnen het gezin. Dat is al vele malen gezegd. Uh, Beatrix was natuurlijk druk, ook als koningin. Uh, zeker in, toen die jongens pubers waren uh, en, en Beatrix net koningin was geworden... Uh, zagen ze hun moeder veel minder dan hun vader. En Klaus was altijd de stabiele man op de achtergrond. Uh, de raadgever, de beschouwer. Iets wat, wat, wat je naar mijn idee ook altijd bij Friso terugzag. Dat beschouwende... Uh, het wel overwogene altijd in zijn doen en laten. Ja, herken je dat, Jeroen Snel, dat beschouwende, dat wel overwogen? Ja, en inderdaad dat hij eigenlijk meer dan uh, Beatrix de kinderen heeft uh, opgevoed, hè? Klaus. Dus die, die band was heel sterk. Het beeld bijvoorbeeld uh, van de uitvaart van Klaus, dat de kist, het Paleis naar het einde verlaten. Dat je die drie jongens daar op dat bordes ziet staan. Ja, dat, dat is op mijn netvlies uh, gegrift. Uh, dus die veel meer dan wij weten en beseffen... is die band ontzettend sterk onderling, maar altijd met die vader geweest. Ja. Welke boom in Den Haag op zoek naar reacties. Zijn die gekomen inmiddels? Juist is er een reactie binnengekomen van minister-president Rutte. En hij laat weten dat dit ondanks alles toch als een schok komt, dit nieuws...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 En uh, verder sch schrijft hij dat uh, koning Willem-Alexander, koningin Maxima... prins Constantijn en prinses Laurentien... Uh, nu een broer en zwager verliezen die veel voor hen betekende. En ook voor hen is dit uh, een zwarte en droevige dag volgens de premier. Um, en verder stelt hij het belangrijkste... en dan citeer ik het belangrijkste dat ik op dit moment... zo kort na het overlijden van de prins tegen prinses Mabel... en tegen de rest van de familie wil zeggen is dat heel Nederland intens meeleeft... en dat wij hen veel sterkte en kracht toewensen... in deze moeilijke en verdrietige tijd. En volgens de premier blijft Prins Friso in onze gedachten... als een man met een brede belangstelling... die zijn veelzijdige talenten altijd in dienst heeft gesteld van de samenleving. Professioneel en gepassioneerd, dat was zijn stijl volgens de premier. En hij besluit met wij herdenken Prins Friso met het diepste respect. En dat uh, tot zover dus de reactie van uh, premier Rutte op het overlijden van uh, Prins Frizo. Dat is een uitgebreide reactie, uh, Wilco, waarover nagedacht is vandaag natuurlijk. Uh, Enige idee of we hem vandaag gaan zien of horen op een of andere manier? Nee, dat, uh, daar hebben we op dit moment nog geen uh, informatie over. Uh, het zou ook best kunnen zijn dat het bij een schriftelijke reactie blijft... juist omdat Prins Frizo geen deel uitmaakt uh -huh. uh, van, van het Koningshuis... Um, in tegenstelling tot uh, de koning natuurlijk... en de andere broer uh, van uh, de koning, prins Constantijn... Dus het is daardoor meer een privé kwestie dan wanneer hij nog wel deel uit zou hebben gemaakt van het Koningshuis. Een privé kwestie waar natuurlijk het hele land wel mee bezig is vandaag. Uh, politici met name ook in Den Haag inmiddels andere reacties gekregen? Ja, onder andere van Ari Slob van de ChristenUnie... ook van Kees van der Staaij van de SGP, Geert Wilders van de PVV. En zij betuigen allemaal hun medeleven met het verlies... aan uh, de naaste nabestaande prinses Mabel en de kinderen in de eerste plaats... maar ook de rest van de familie medeleven met het, uh, met het overlijden van de prins. En uitgebreid zal worden stilgestaan bij het leven van prins Frieso. doen wij ook hier de komende uur op Radio 1. We hoorden net uh, de aangifte van uh, de geboorte van Friso. En gevolgd, niet lang later, door de doop. Prins Frieso werd binnengedragen door zuster swellen Terwijl van de andere zijde prins Alexander naar zijn ouders werd gebracht. Prins Alexander was de eerste die naar het doopvond stapte. Waaromheen zich vervolgens met de ouders van de dopeling, de petenschaarden. Tot hen behoorden onder meer koningin Juliana, prins Harald en dokter Van Rooyen. Johan, Friso, Bernard, Christian, David. Ik doop u in de naam des vaders en des zoons. En des Heiligen Geestes. Amen. Aan het slot van de doopplechtigheid liet prins Alexander zich nog eenmaal goed aan de gemeente zien. Terwijl zijn pasgedoopte broertje Friso zich duidelijk liet horen. Zo ging dat tijdens de doop. Jeroen Snel, was, was dat in de tijd een grote gebeurtenis? Ja, toch wel. Uh, meer dan nu, terwijl de populariteit nu ook groot is van Oranje stond het volk omdat de jongeren zin heen. En werd iedere baby weer met groot gejuich in het land ontvangen. En was die protestants-christelijke traditie nog veel meer verworteld in het Koningshuis. Ja, en eigenlijk in de hele Nederlandse maatschappij natuurlijk. Ja, hoe was dat toen met name? Nou ja, de, de, de, de kerk speelde een veel belangrijke rol dan nu. Van Friso weten we verder niet of hij tot aan zijn, een dramatisch ongeluk nog wel eens een kerk van binnen zag. Dus dat is meer dan ooit een privé kwestie geworden van Willem-Alexander. Weet je soms iets doordat hij refereert aan een gesprek met een dominee... in aanloop naar een doopdienst van een van zijn kinderen. Maar dat is, dat is allemaal heel minimaal. Ja. Want hoe was dat in die eerste jaren, de relatie tot de kerk binnen het nog jonge gezin van uh, prinses Beatrix? Nou ja, we weten dat Beatrix er nog steeds uh, regelmatig, of met enige regelmatig, naar de kerk gaat. Uh, maar echt een persoonlijke uitspraak doen over haar geloof en de waarde van het geloof in haar leven, dat, dat heeft ze niet zoveel gedaan. Nee. Nee, meneer Reema, wat, wat weet jij daarvan? Nou nee, uh, uh, het is precies wat Jeroen zegt. Uh, je, je, dat zie je heel duidelijk, dat uh, de kerk veel meer naar het uh, privéleven is uh, gegaan. Uh, waar, groot, waar doopplechtigheden uh, toen nog uh, groot werden, werden uh, ook dingen uitgezonden. Uh, ik weet niet hoe het toen ging, want ik was zelf nog een kleine jongen in die tijd. Maar mm. ik neem aan, ook op zwarte tv of polygoon, uh, bij het laatste gesprek... wat we met Willem-Alexander hadden, vlak voordat hij koning werd, werd er ook namelijk naar gevraagd. Uh, uh, de vraag was met name gericht aan... Uh, toen nog prinses Maxima of zij, als ze koningin zou worden... ook eens afstand zou doen van het uh, katholieke geloof, was geloof ik de vraag. En, uh, oh nee, de vraag was of ze ook, uh, want dat was vroeger gebruik... om bij de inhouding ook naar de, uh, een kerkdienst te gaan... Uh, van een collega van het Reformatorisch is dus dat stelde die vraag. En toen was uh, het antwoord van Willem-Alexander zeer gedecideerd... Uh, uh, wat wij uh, aan het geloof doen, dat is onze privézaak. En daarmee is eigenlijk uh, was het antwoord afgedaan... maar maakte die ook duidelijk uh, hoe het voor hem lag... Eh, alles wat daarmee te maken heeft, is privé. En eh, wat we weten, dat weten we uit eh, tweede hand... over eh, de bijbelstudieclub die hij had in zijn uh, studententijd. Eh, ja. eh, dat soort verhalen allemaal. Eh, nou, of, of het, Jeroen wilde wat zeggen daarover? Nou ja, kijk, het is meer uh, privé geworden. Maar dat komt ook wel weer door zijn functie. Dat is niet helemaal omdat hij nou niks wil zeggen. Maar hij is natuurlijk nu dan staatshoofd van alle Nederlanders. Of dat nou een moslim ja. is of een jood of een hindoe. Uh, en, en vanuit die functie uh, komt ook volgens mij deze... Voorzichtigheid voor men of niet? Ja, nee, dat zou best kunnen hoor. Alleen dat was. En dat was bij Beatrix en, en Juliana toen de tijd. natuurlijk minder sprake van. van ja. uh, uh, zo'n soort samenleving. Maar ik heb ook wel de indruk dat hij dat ook graag tot zichzelf wil houden. Hij, hij probeert heel duidelijk. Uh, zijn privé-domein in dat opzicht. Uh, af te schermen. Prins Friso dus overleed aan de complicaties die zijn opgetreden als gevolg van de hersenbeschadiging. Die was veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn skiongeval. 17 februari 2012 in Leg Oostenrijk. Zo staat het verwoord in het communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst. Heel veel neurologen die zich hierover hebben gebogen. Wij doen dat met Michel van Putten. Goedemiddag. U bent de hoogleraar klinische neurofysiologie aan de Universiteit Twente. neuroloog in het medisch spectrum Twente, om het even goed op een rijtje te hebben. Als u kijkt naar de situatie op basis van wat we wisten. Welke complicaties uh, uh, kunnen er, hadden er kunnen optreden? Ja, ik moet even een, een goede plek opzoeken. Excuus daarvoor, want kennen in het buitenland op dit moment. Prima. Dus ik heb het laatste keer van uw vraag niet goed verstaan. Wij horen u prima, dus, dus, dus, dus dat is verder okay. geen probleem. We kennen natuurlijk ja. de situatie dat Prins Friso op Paleishuis den Bosch... Uh, uh, zeg maar uitbehandeld was na die, uh, dat verblijvend ziekenhuis in Londen. Naar Paleis Paleishuis ja. ten Bosch gegaan, in Den Haag. En dan ben je in de situaties dat uh, er complicaties kunnen optreden. Ja. Welke kunnen dat zijn? Ja, voordat ik antwoord geef wil ik ook graag eerst mijn deelneming betuigen aan de familie... Uh, over wat er gebeurd is... Um, dat heb ik in een eerder stadium ook al gedaan, maar dat doe ik nu graag nog een keer. Um, zoals ik al eerder verteld heb, uh, en collega's van mij, zijn de grootste complicaties uh, die optreden bij deze patiënten, uh, bijvoorbeeld een, een longontsteking uh, of een, een urineweginfectie, een sepsis. Dat zijn typische complicaties die uh, ja, optreden bij patiënten die eigenlijk volledig zorgafhankelijk zijn. En dat zal hij ook zijn geweest in, uh, in zijn situatie. Want wat gebeurt er dan uh, tijdens zo'n situatie dat iemand ziek kan worden. als je op zich goed wordt behandeld en verzorgd? Hoe, hoe kunnen dan complicaties optreden? Oh, de natuur is sterker uh, in een aantal situaties dan wij, de mens. En uh, hoe goed je iemand ook verzorgt, uh, hoe goed je iemand ook behandelt. ondanks dat kunnen er toch een soort complicaties ontstaan. omdat de situatie waarin. In het geval verkeerd toch buitengewoon onnatuurlijk is. Volledig afhankelijk zijn uh, van mensen die je bijvoorbeeld omdraaien, volledig afhankelijk zijn van zorg uh, om gevoed te worden bijvoorbeeld. Dat is dus zo onnatuurlijk dat het eigenlijk uitgesloten is dat er geen complicaties ontstaan. De vraag is dan op een gegeven moment meer van: wat ga je doen als die complicaties er gaan ontstaan? Ga je dat behandelen? En ik kan me goed voorstellen dat het. Meerdere stadia die complicaties wel behandeld zijn geweest, maar dat nu besloten is, uh, op basis toch van de ja, zeer sombere prognose om te besluiten om die complicaties niet meer te behandelen, ik anders. In deze situatie heb ik een heel verstandig besluit en Wat is dan het verstandige besluit dat er, maar dat, dat, dat zegt u puur op basis van uw inschatting van een mogelijke situatie? U zegt dat niet op basis van een feiten, laten we dat denk ik even helder hebben. Ik en, en vele van mijn collega's hebben over de situatie waarin FISO uh, is gekomen, is dat er een dusdanig ernstige zuurstofschade ontstaan is in de hersenen, dat de kans op reëel herstel buitengewoon klein is. En als we dan terugkijken naar de lange periode waarin uh, gekeken is of er toch herstel optreedt waarbij dat niet gebeurd is, dan is er ook geen reële hoop meer. En dat is en dit is het meest zinvol om op een gegeven moment een mogelijk te stoppen. Omdat Want... anders toch er continu een soort chronische, minimaal ook, hoop blijft bestaan. Die, mijn inziens, in deze situatie, en ik denk ook dat ik het inziens. Uh, van veel van mijn collega's, niet meer reëel is. Want wat u zegt als neuroloog op basis van de besluit uiteindelijk... om de behandeling uh, uh, te stoppen in Londen en hem te verplaatsen naar Paleishuis de Bos, dat was voor u een signaal van dit is een uitzichtloze situatie geworden? Nou, dat is nu wat ik een beetje deduceer. En uh, uh, ik denk overigens dat al veel langer bij uh, Neurologisch Medisch Nederland... Uh, de, niet alleen de indruk bestond, maar misschien wel bijna de wetenschap bestond dat dit een uitzichtloze uit situatie was. We kennen heel goed uh, en steeds beter, dat is ook het deel van waar het onderzoek wat wij doen op de Universiteit Twente, samen met Medisch Spectrum Twente en inmiddels ook met het Rijnstatensitehuis. Uh, we doen veel onderzoek naar de effecten van zuurstofgebrek in de hersenen en we weten steeds beter uh, hoe kritisch de periode is waarin het brein waarin de hersenen uh, geen zuurstof kunnen krijgen. Als die periode echt te lang is, dan ontstaat er een enorme kaskade van onomkeerbare schade, waarbij een zeer groot aantal hersencellen uiteindelijk doodgaat. En die herstellen zich helaas niet. Want dat was ook een proces wat zich voortzette. Hersencellen die blijven doodgaan, en dat leidt uiteindelijk tot de situatie dat, uh, dat, dat de situatie inderdaad uitzichtloos is geworden. Ja, waarschijnlijk, nou, waarschijnlijk is het scenario zo dat er al in de eerste dagen tot weken een zeer groot aantal cellen overlijdt, doodgaat. En een klein deel van de cellen blijft nog wel leven. Uh, maar dat percentage is relatief heel klein. Dat probeert het alle macht, man en macht, om toch nog een, een, zeg maar een, een deel functie over te nemen. Maar als het percentage te klein is, en misschien is het maar 5 of 10 procent wat overgebleven is, dan is dat uh, een, een, een, een hopeloze exercitie voor de hersenen. Dat, dat, daar is te veel niet meer... Uh, aanwezig. Er zijn te veel hersencellen helaas afgestorven. Want de Waar je als buitenwereld dan opvoer was dan de mededeling dat de prins uh, altijd was in een staat van minimaal bewustzijn. Wat, wat is dat dan precies, minimaal bewustzijn? Ja, dat is niet, dat is niet helemaal een expertisegebied, maar we weten er wel iets vanaf. Uh, de collega Professor Lauw in, uh, in, in, uh, in België, of in Frankrijk, heeft het kwijt dat hij precies op dit moment. Ik dat gewoon veel maar we denken dat er een, een ja, situatie is waarin patiënten kunnen verkeren, waarin er toch enige reactie lijkt te zijn op externe prikkels. Maar wat is een reactie, enige reactie? Ja, enige reactie kan zijn bijvoorbeeld. Uh, uh, een vorm van misschien toch een paar knipperen met de ogen. Of een vorm van stil aankijken. Waar je zou kunnen denken: zou er niet toch enig contact zijn? Maar dat heeft hij wel gedaan, hè? He? Eigenlijk alleen maar, pardon? Dat heeft hij wel gedaan. Er kwam op een gegeven moment toch het bericht via Tutu, de bisschop. Dat bij binnenkomsten door Mabel dat hij zijn ogen opende. Nou ja, dat is toch wel iets? Ja, ja nou, het, het, het, het, het punt is een beetje dat het. Puur openen van de ogen, dat kan ook een, een zuiver, reflexmatige reactie zijn. Er hoeft dus geen bewustzijn bij aanwezig te zijn. Het is zelfs beschreven dat patiënten kunnen volgen, zichzelf of een bekende met de ogen, zonder dat we daar echt overtuigd van aanwijzing hebben dat het bewustzijn is. Dus dat het dat, dat, dat relatief lage processen kunnen zich dan toch voordoen. Ja. Uh, en nogmaals, waarbij het, het ook van belang is om te realiseren dat dat puur reactief is. Het is niet proactief. Uiteindelijk wat ons mens maakt... is dat wij ook proactief de omgeving kunnen exploreren... en actie kunnen ondernemen. In ieder geval, uh, hij is overleden. En het lijkt alsof dat toch nog snel is gegaan. Want uh, een snelle verslechtering van de situatie. Is dat, is dat maar synchroon aan de situatie... waarin Prins Friese zich bevond? Ja, het is mij puur speculeren... Uh, dat, wat er gebeurd is... Ik, een scenario dat ik me heel goed kan voorstellen... is dat er een complicatie opgetreden is... waarbij besloten is dit niet te, te, te behandelen. En uh, uh, ja, verder is het voor mij puur speculeren. Dat begrijp ik, maar dan kan het ook heel snel gaan... want de, de koning kan en zijn gezien waren ja, in het buitenland. Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, Michel van Putten, uh, hoogleraar klinische neurofysiologie. Uh, dank voor, het, uh, voor deze toelichting uh, vanaf uw vakantieadres. Graag ja. ja. gedaan. nog even naar Menno. Um, als jij dit hoort, dan is dat niet verrassend dat dit zo is afgelopen. Meneer Reemeyer. Sorry Tim, ik viel heel even weg. Je vroeg, uh, je, je concludeerde dat het niet zo verrassend was dat het zo is afgelopen. Um, als je luistert naar het verhaal wat de neurofysioloog uh, ons vertelt. Nou, ja, dit is... Een beetje het verhaal wat we eigenlijk de laatste maanden inderdaad gaf het zelf ook al aan, wat veel van mijn collega's dat ook al hadden verteld. Ondanks het feit dat er weinig informatie kwam van de Rijksvoorlichtingsdienst. Was dit toch het algehele beeld wat naar voren werd gebracht. Ook het verloop van de behandeling van de ziekte. Ik mag niet eens de een ziekte noemen, denk ik, in ieder geval van de aandoening. En ook dat het zo zou kunnen aflopen, was ons ook wel duidelijk. Het enige wat verrast is inderdaad de snelheid waarmee het gegaan is de koning en koningin die op vakantie uh, nog zijn. Uh, dat duidt er toch op dat het ook voor de familie uh, onverwacht is gekomen. Meneer Reemmeijer, um, dankjewel. Jeroen, snel nog even. Als jij kijkt naar nou een reactie die jij mm -hmm. krijgt vanuit jouw bronnen... wat valt dan op dat, dat het uh, inderdaad onverwacht is? En de vraag die toch speelt van... Ja, uh, heeft Mabel uh, gisteravond of vanochtend een hele moeilijke beslissing genomen... Als ik toch net de neuroloog hoor, dan hoor ik tussen zijn regels door... dat dat toch ook wel een optie is. Uh, maar aan de andere kant, de koning koningin zijn in het buitenland... Uh, wat we ook zeggen, uh, prinses Beatrix was er niet uiteindelijk is het wel weer een beslissing die Mabel zou moeten nemen. Maar goed, dat zal uh, uh, altijd uh, tot speculatie behoren... en we zullen daar ook nooit het fijne van weten... omdat dat dan inderdaad tot de privésfeer blijft. Ja. Precies, want we gaan uit van de feiten die we eigenlijk... Uh, mondjesmaak krijgen van de reisvoorlichtingsdienst. Er doet nog een derde zoon, Constantijn, enige idee waar die is? Uh, ver vermoedelijk in Brussel, daar woont hij in ieder geval... Uh, met Laurentien uh, en de kinderen... En uh, in de toekomst gaat hij wel iets meer uh, in de picture komen. Natuurlijk naast Willem-Alexander, maximaal uh, als koning. En koningin ziet een beetje zoals Pieter en uh, Magriet dat uh, altijd deden en nog doen. Um, maar goed, uh, zoals Friso uh, redelijk anoniem in Londen kon wonen, uh, kan Constantijn dat in Brussel. Jeroen Snel van de EO Koningshuis, Worscher. Jij blijft ook nog gewoon zitten. We hebben deskundigen nodig om in ieder geval de komende uren... terug te blikken op het leven van Prins Friso. Ik verwijs graag even naar onze website nws.nl... waar alle communicaties, alle reacties, alle beelden... en natuurlijk een terugblik op het leven van Prins Friso... zijn te zien en te beluisteren en te lezen. Wij gaan door hier op Radio 1.